Stefan de Jong met het NOS-journaal. De huisartsenposten slaan al patiënten, moeten steeds langer wachten. En dat komt onder meer door een tekort aan personeel. Maar ook doordat er s'avonds, s nachts en in het weekend. steeds meer patiënten met dringende en moeilijke medische vragen naar de huisartsenposten komen. Het zou volgens de brancheorganisatie helpen. als onder meer huisartsenpraktijken langer open zouden zijn, bijvoorbeeld s'avonds.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 Met Summer Night's Dream en het Boston Symphony Orchestra.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 Pjotr Ilyich Tchaikovsky, Russische componist. Wel eens wat eerder van hem gedraaid in de uitzending, de overture uit de 1812. Maar nu gaan we de overturen draaien uit het Zwanenmeer. En dat wordt uitgevoerd door, het Wien, door de Wiener Philharmoniker en wederom onder leiding van Herbert van Karajan.